Joe Biden heeft de voorverkiezing van de democraten in de staat South Carolina gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van alle stemmen. Het is de eerste overwinning voor de oud-vice-president... nadat hij in Iowa, New Hampshire en Nevada had verloren van Bernie Sanders en Pete Buttigieg. In South Carolina is Sanders tweede geworden. Dinsdag zijn er op de zogenoemde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. De afgelopen meteorologische winter was uitzonderlijk zacht. De minimumtemperatuur dook slechts 15 keer onder het vriespunt, al dus het KMI. Dat is ruim de helft minder dan normaal. Ook de gemiddelde temperatuur lag een aantal graden hoger. Verder liet de zon zich iets minder, minder vaak zien en was het erg nat. Vandaag is het begin van de meteorologische lente.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 Morgen. Welkom terug bij ZFM Klassiek op deze wat toch weer stormachtige zondagmorgen. Ik hoop dat u een beetje geniet van uw uh, croissantje, kopje koffie, misschien kopje havermout. Nou ja, uw ontbijt kortom. Wij gaan de tweede uur weer beginnen met uh, mooie klassieke muziek en wel Muziek van Frans Liest. Een wereldberoemd stuk uh, van deze man. En wel de Liebestraum nummer 3 in As Majeur. Het indexnummer of het catalogusnummer, zo u wilt, is S541-3. Ik zei het al, Frans Liszt was de componist en voor heel veel pianisten is zijn muziek onspeelbaar omdat de man zelf een zulke grote handen had dat hij afstanden op het klavier kon pakken die pianisten met kleine handjes zeker niet voor elkaar kregen. We gaan luisteren naar een wereldberoemde pianist in dit geval, Lang Lang. mm Het volgende stuk, wat wij u gaan laten horen, is wederom een pianocompositie. De Suite Bergamasque, L.75. Daaruit het derde deel, Claire de Lune. En dat kent iedereen natuurlijk, dat is van Claude Debussy. Het wordt in dit geval uitgevoerd door Katja Baniatishvili op Piano. blijft uh, toch heerlijke muziek om naar te luisteren. Claire de Lundus van uh, Claude Debussy. En bij het volgende stuk zullen sommigen zeggen: Ja, Jansen, wat is dit nu? Ja. Maar soms kom je wel eens iets tegen en dan denk ik van, hé, hey, wat leuk. Uh, Beatles muziek is, wordt natuurlijk door sommigen wel eens aangemerkt als de klassieke muziek van de 20e eeuw. En uh, voor de popmuziek waren de gasten natuurlijk uh, heel bepalend. Maar uh, dat ook klassieke meesters... Uh, uh, zich met deze muziek bezig hebben gehouden. Dat is uh, eigenlijk wel zeer verwonderlijk, maar ook vreselijk leuk. Een beroemde dirigent, en echt een echte, hele beroemde dirigent, namelijk André Previn, dus niet de kleinste jongen, die heeft zich inderdaad geworpen met het uh, London Symphony Orchestra op een compositie van de Beatles. En dan gaat het om Lucy in the Sky with. Diamonds. Dus uh, een prachtige versie van dit bieterlientje, nu uitgevoerd door een groot symfonieorkest. Hoe mooi kan dat zijn? symfonieorkest wat er geen eind aan maakt. Een fade-out dus. Nou ja, dat kan. Het is ook uh, ja, een beetje verpopt natuurlijk, dat wel. Maar het is toch wel interessant om uh, te horen hoe een uh, symfonieorkest een uh, dermate uh, <coughs> liedje aanpakt. En uh, dit, in dit geval dus onder de zeer deskundige leiding hmm. van niemand minder dan André Prevent. Um, we gaan verder met nog iets aparts. Want uh, we gaan nu naar een gitaarstuk luisteren. Nou, en het wordt niet gespeeld op een gitaar. Het is een gitaarstuk, maar het wordt niet gespeeld op een gitaar. Hoe mooi kan je het hebben? We gaan luisteren naar het Concerto d'Aranguef. En daaruit het uh, tweede deel, het Adagio. Alleen, ik zei het al, het wordt niet gespeeld op een gitaar. Maar op een flugelhorn. En het arrangement is dus voor flugelhorn en Brass Band. Joaquin Rodrigo is de oorspronkelijke componist. En of hij er zo over gedacht heeft, dat uh, zullen we wel nooit weten, denk ik. In ieder geval Kevin Bolton, die heeft het gearrangeerd op deze manier. En dan krijgen we Mark Waters, die gaat het spelen op flugelhorn En dan de Grimethorpe Colliery Band onder leiding van Peter Parks. Ja, en dat is dan zo'n typische Engelse brassband. En eigenlijk kunnen alleen dat geluid, kunnen alleen Engelse brassbands voortbrengen. Gaat u ervan genieten, het Concerto d'Araguef. Versie, een hele aparte versie van dit uh, oorspronkelijk voor gitaar geschreven stuk gitaar en orkest. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen... ...ja, maar dit is geen klassieke muziek, want er zit een drumstel bij. Nou ja, uh, elk uh, symfonieorkest heeft een drumstel. Alleen is het dan verdeeld over diverse muzikanten. Maar uh, de, hè, de paukenisten, de symbolisten en, en noem dat allemaal maar op... Maar in dit geval dus gewoon met een drumstel. Nou ja, moet ook een keer kunnen. Um, we gaan naar Nabucco. Dat is die beroemde opera van Giuseppe Verdi. En daaruit natuurlijk een stuk dat door iedereen bijna wel gekend wordt op de een of andere manier. Uh, we gaan luisteren naar de Engelse versie in dit geval, dus een, een normale natuurlijk Italiaanse tekst, maar we hebben nu een uh, Engelse uitvoering. Deel 3 dus uit uh, Nabucco, The Prophecy, The Chorus of the Hebrew Slaves, oftewel het slaafkoor. Giuseppe Verdi, ik zei het al, die componeerde dit prachtige stuk en het wordt uitgevoerd door het Opera North Chorus en het Opera North Orchestra uh, onder onderleiding van David Perry <mulog> je bijna zeggen. Het beroemde koor uit die opera Nabucco van, eh, van Giuseppe Verdi. Verder met weer iets totaal anders. Een violconcert. En wel in D. Eh, opus 67 eh, en daaruit het Adagio. En dat is dan weer een wat langzamer stuk. Johannes Brahms, die componeerde deze prachtige muziek. En het wordt uitgevoerd door Jeff Liebe of Jack Liebeck op viool. En hij wordt bijgestaan door het BBC Symphony Orchestra. Onder leiding van Andrew Gorley, als ik het goed uitspreek. Maar dat zal wel. Daar komt ie. En uh, mochten we af en toe uh, tijdens mijn aankondigingen wat uh, vreemde geluiden horen. Nou, dat is gewoon de wind die hier uh, om het huis giert. Want zoals gebruikelijk, afgelopen weken waait het weer eens een keer. Um, tijdens deze prachtige uh, ritme, rustige muziek van meneer uh, Brahms. We gaan uh, weer naar Ludwig van Beethoven. En uh, we gaan nu een wat langer stuk draaien, uh, spelen. De uh, symfonie nummer 6 in F majeur. Opus 68: de pastorale. Daaruit het eerste deel: het Adagio. Ludwig van Beethoven. Uh, nou, dat, uh, die zal wel veel aandacht krijgen dit jaar. Want het is per slot uh, 250 jaar geleden dat de man geboren werd. En uh, dus is dit het Beethovenjaar. Nou, en het genie van die man was dermate groot dat hij dat ook wel verdient. Die Academie voor Arte en Muziek uh, Berlin. Ja, de Academie. De Academie. Ik zeg het nou eens goed. Die Academie voor oude Muziek Berlin. En om dat staat onder leiding van Bernard Fork. Beethoven, Zesde Symfonie. Et chas a zapaluje v údolném zátrejku. Za po světa plískání jeho. To I se Před obličejem Hospodina said, Vší se mě.